van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Dit is Eva de Jong met het NOS journaal. Voor de homoseksuele gemeenschap in Rusland is het beter als landen wel meedoen aan de Olympische Winterspelen in Sochi. Minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Hij reageert op de ophef die is ontstaan... ...over de rechten van homoseksuelen in Rusland. In het bijzonder de oproep van de Britse acteur Stephen Fry. Die wil dat het Westen de spelen boycott. Timmermans vindt het zeer terecht dat Fry aandacht vraagt... ...voor de positie van homos en lesbiennes in Rusland. Maar een boycott is geen oplossing. Hij spreekt van een dilemma. Doe je de zaak meer goed door weg te blijven... ...of door te gaan en het geboden platform... ...een wereldpodium te gebruiken om je standpunt kenbaar te maken? Als staatssecretaris Vermeend vindt dat het kabinet moet voorkomen dat KPN wordt overgenomen door het Mexicaanse telecombedrijf America Mobile. Hij zei dat in het tv-programma 1 Vandaag. Vermeend was als staatssecretaris mede verantwoordelijk voor de privatisering van KPN. Maar hij vindt dat KPN te belangrijk is om in buitenlandse handen het te laten vallen. Hij vindt achteraf dat in de wet vastgelegd had moeten worden dat KPN geen eigendom mag worden van een buitenlands bedrijf. In andere landen als Duitsland en Frankrijk is dat volgens vermeend wel goed geregeld.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 Op dat moment regende en waaide het hard, maar het is niet duidelijk of dat een rol heeft gespeeld. Het weer, vanavond en vannacht wisselend bewolkt en mogelijk nog een enkele bui. Land in maart verspreid, nevel of een mistbank, minimaal rond 13 graden. Morgenperiode met zon en land in maart vooral ochtends nog een bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Zondag iets frisser en natter. Dit was het annoje anyway show. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu, zie het. Welkom bij 2 uur. Zie het op jouw ZFM Zandvoort. En ik zei het al. Een lekkere exclusieve mix. En van wie? The one and only DJ Raimundo, elke zaterdagavond in de Escape met Brainwash. Tijdens Zandvoort live. heb je hem hier kunnen zien op het Zandvoortse strand. En nu hier een lekkere mix, een uur lang, op jouw Zie See het in the house, met DJ Raymundo. Are you guys ready for a brand new track? Your music no. makes them I'm I'm Are you guys ready for a brand new track? If you guys ready for some new music make some fucking noise I'm <laughs> I got the push back, I'm going Jack, Jack, Jack, Jack Bod Jack one and only DJ Raymundo. Sievepensantwoord in de hout en in de mix. The One and Only DJ Ramudo. De klok van 11 uur komt eraan en dat betekent eh, alweer een einde van twee uur lang. Zie het. De heetste beats. De laatste part.